was toen natuurlijk het begin van, uh, hoe moet je zeggen, bijna het gevecht tussen de, de conceptuele richting en de schilderkunst. Dus eind jaren zestig was natuurlijk, uh, je, moet het, enfin, je moet het uit verschillende oogpunten bekijken, het was ook de, dat was in Antwerpen de geweldige afbraakwoede, daar was enerzijds, het was eind jaren zestig dus een beetje hippieachtig, een beetje contestatie, een beetje van alles, politiek, links en rechts noem maar op. Als je het over galerieën hebt, had men natuurlijk de fameuze White White Space Galerie, die heel internationaal toen werkte met mensen als Joseph Beuys. Men had Panamarenko, men had Hugo Hermann. Uh, dus dat was heel internationaal, maar dat was eigenlijk geen enkele ruimte, laten we zeggen, waar jongeren terecht konden, hè, waar ik natuurlijk op dat moment uh, toe gehoorde. Dus door het feit dat je goede koopwoningen en zo kon hebben, heb ik dus inderdaad een, een gebouwtje kunnen huren tegen de grote markt, van 500 frank was dat toen, en een galerie begonnen, dus uit noodzaak. Ik was zelf student, ik had Sint-Lucas gedaan in Brussel, ik had uh, tv gewerkt, decor en zo, dus ik had zelf een expositie, Kasteel van Gaasbeek, nogal goed verkocht en ik heb gezegd, succes is gevaarlijk. En uh, ik ga mij ontwikkelen, dus ik ben dan gelukkig naar de Academie in Antwerpen gekomen waar ik nooit meer weggeraakt ben. Dus het fantastische was uh, de geest van die academie. En dan natuurlijk s'avonds eigenlijk het cultureel centrum, wat ik nog altijd noemde, de muzen waar uh, iedereen zat, hey, van Wannes van de Velden, Verregliniaar, Fred Pervoets, kunstenaars, kineasten, noem maar op, Panamarenko. Ze kwamen er allemaal. En dus, je had, uh, dus overdag had je eigenlijk de, een beetje de, de studenten, de opleiding, de academische opleiding. En s'avonds kreeg je de echte ontwikkeling in het café. Dus, en ik was toch denk ik nogal sociaal ingesteld, dus ik heb vlugcontacten gemaakt. Ik moet ook eerlijk zijn, ik ben naar Antwerpen gekomen zonder iemand te kennen. Het is dus niet dat ik hier familie of, of noem maar op wat. Het was voor mij, denk ik, ook de perfecte leeftijd. Het had de perfecte energie om van alles te doen en, en een droom om toch iets uh, te verwijzen. Het was een periode van maatschappijverandering, uh, contestatie, uh, feesten, noem maar op. Dus, ja, ja, ja, ja. Uh, mijn eerste galerie was, uh, was ik absoluut niet van plan dat ik dat zou blijven doen. Dus het was gewoon. Om, om wat vierjes te geven en om een beetje mensen de kans te geven. Want de eerste, Vernissage, trouwens, is muzikaal ingeleid door Wannes van de Velde. Dan hebben we ook tentoonstellingen gehad, waar dus bijvoorbeeld Lennart Neig, de tekstschrijver van Boudewijn de Groot, is, is, is komen spreken. We hebben dan ook een paar professoren van de academie, Michels Hendricks en, en, en, en, en noem maar op. Dus het, het, het eerste, laten we zeggen, die nauwe panter, wat we noemen, was echt aftastend. Op een gegeven moment dat, dat pand werd afgebroken, dan moest dus weg. Nu in die tijd, als je gewoon in die straat buiten vloog, dan kon je gewoon een straat verder, want de, de, de, ik zeg die een derde van de of 30% van de gebouwen stond leeg. De huur te koop, noem maar op. Ik heb wel het geluk gehad dat ik de Sint-Julianus-Kapel, dus de, in de hoogstraat, dus waar ik nu nog zit, heb kunnen huren. Het was zo dat op dat moment, uh, gaat de toenmalige doos eigenlijk, die had gebouwen, die had veel gebouwen, leegstaande gebouwen. Er was toen ook veel mensen van de stad gingen naar de buitenwoon. Nu, ik kwam van het Pajottenland in Brabant, dus uh, ik, uh, was, ik hield ontzettend veel van de stad. Ja, en dan dus zo'n kapel kunnen huren. Uh, met, uh, ja, dat gaf natuurlijk een hoop mogelijk en ik heb direct gezegd, kijk, ten eerste ben ik op Damom, heb ik een keuze moeten maken. Dan, ik wist direct dat gaat niet nog uh, zelf galerie, uh, een galerie hebben en dan nog zelf kunstenaar zijn. En uh, ik ben ook heel tevreden dat ik ermee gestopt ben en ik heb een andere... Uh, ik heb gezegd, well, ik ga nu met, met schilders schilderen eigenlijk. Hè. Maar wat ook fantastisch was, was door uh, het, het gebouw dat er nou is, hebben we dan is, zijn we dan beginnen met concerten te hebben. Bijvoorbeeld Jos van Immers, hij in begin jaren zeventig. We hebben met Denis Stolkovski van alles georganiseerd. Dan zijn er underground films gekomen. Later zijn er ook heel veel boeken voorgesteld, dat is van Dichtbundels van Eddy Van Vliet tot Hugo Claus. Dat is ook bijvoorbeeld de eerste cd's van Stef Bos. Dus daar is wel, het is eigenlijk een, ik heb er een soort biotopje willen van maken waar mensen elkaar konden ontmoeten. Het Pantel is inderdaad eind 68, wat ik u vertelde heb in de eerste galerie. Dat was eigendom van de Benelux Bank, dat was van een bank van de groep Kregelingen en dat stond leeg, dus dat was eigenlijk een, een, een toekomstig afbraakpand, maar ik heb dat kunnen huren, zeggen, al: voilà, tot op het moment dat je weg moet, uh, dus wij zullen nu zoveel maanden ervoor verbiedigen, dan moet je weg. En dat stond leeg. En toen dat ik daar binnenkwam, ook, dat was allemaal met Zwarte en dingen. Dat was dus een bekend woordiel geweest. Dat noemde de Zwarte Panthers. Trouwens van buiten ging dan een grote plakkaat ook De Zwarte panter. En ik dacht, dat is toch een fantastische naam. Ik ga die laten, vermits ik toch niet dat het niet mijn idee was om galerist te worden. En zeker niet om het te blijven. Hè.